van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Jobboos met het NOS journaal. Een deel van de oppositie heeft zware kritiek op de gang van zaken rond de steun van Nederland aan de oorlog in Irak. In het Kamerdebat over de commissie David zijn partijleider Halsema van GroenLinks dat ze mogelijk het vertrouwen opzegt in premier Balkenende. SP-leider Kant zei dat de premier verantwoordelijk is voor de steun aan een illegale oorlog. D66-leider Pechtold vindt dat het kabinet met zijn reactie op Davids in aanmerking komt voor de jaarlijkse zwetsprijs. CDA-fractievoorzitter Van Geel herkende dat dingen beter hadden gekund, maar volgens hem is de Kamer niet bewust misleid. En we moeten nu lessen leren voor de toekomst, voegde hij eraan toe. De rechtbank in Zwolle heeft drie mensen veroordeeld voor illegale adoptie. Ze probeerden een kindje uit Sri Lanka met valse papieren naar Nederland te halen. De hoofdverdachte, een vrouw uit Stegeren, kreeg een celstraf van 189 dagen, waarvan een deel voorwaardelijk. Ze wordt gezien als de drijvende kracht achter de illegale adoptie. Haar ex-vriend uit Omme kreeg 134 dagen, ook voor een deel voorwaardelijk. Een handlanger die zich schuldig maakte aan het vervalsen van papieren, kreeg zes dagen celstraf. Het ministerie van Justitie spreekt berichten tegen... dat er al jarenlang ongediplomeerd personeel in gevangenissen en detentiecentra werkt. Elk personeelslid is opgeleid voor de functie die hij of zij bekleedt, zegt het ministerie. De 800 personeelsleden die in de berichten worden genoemd... hadden aanvankelijk een tijdelijke functie voor lager gekwalificeerd personeel. Inmiddels hebben ze een vaste aanstelling... en werken ze niet meer in het gevangeniswezen, zegt Justitie. Het Centraal Planbureau verwacht dat de economie volgend jaar iets harder groeit dan dit jaar... De werkloosheid blijft gelijk. Het begrotingstekort daalt. Op basis van een voorlopige raming verwacht het CPB volgend jaar... een groei van 2% tegen 1,5% dit jaar. De werkloosheid blijft gelijk. Het begrotingstekort daalt van 6,1 naar 4,7%. Het weer alleen in het noorden nog kans op sneeuw. In de rest van het land drogen opklaringen. Vannacht matige vorst. Morgen opnieuw winterse neerslag. Daarna minder koud.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 Nummer 5. you take her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 She's sexy She mm, wants to move But your heart can hurt She wants to move She wants to move But your heart Met wie werken jullie samen? Uh, we hebben een dierenarts die uh, hier in de regio zeg maar, gewoon zelf werkzaam is. Die komt één keer in de week bij ons om uh, de beesten te checken die gecheckt moeten worden. En al onze beestjes die geopereerd moeten worden, die gaan die kant op. Uh, en we werken samen met de dierenambulance. Er zijn twee... Uh, ambulances in de regio werkzaam. En ze rijden allebei hier om de beesten van de straat hierheen te brengen. En wij kunnen hun bellen om te vragen of ze voor ons wat kunnen doen. Zoals? Wat, wat, wat kunnen ze voor jullie doen? Uh, nou, als wij bijvoorbeeld um, beesten inderdaad naar de dierenarts uh, willen gereden hebben... en we hebben er zelf geen tijd voor omdat we zo hard met de beesten bezig zijn... dan kunnen zij dat voor ons doen... En euh, nou ja, soms zijn er mensen die dingetjes thuis hebben... die ze naar het asiel willen, maar zelf geen vervoer hebben. En als wij daar ook geen tijd voor hebben... Kun, kan de ambulance dat voor ons ophalen. Ze doen ontzettend veel goed werk, net als jullie eigenlijk, hè? Zeker weten, ja.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 We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 All to pass, we're to cause. I'm oh, Jullie zijn hoe oud na de verbouwing? Want het was eerst een uh, ander dierenhuis, iets kleinere hokken, wat ik me herinner. Hoe lang is het geleden? Uh, Dik, uh, nou ja, anderhalf jaar ongeveer. Uh, we zijn, nou ja, in mei vorig jaar zijn we erin gegaan. Uh, en daarvoor zijn ze natuurlijk een hele tijd bezig geweest om het te bouwen. Uh, en ja, we zitten er nu lekker met z'n allen helemaal gewend en wel in...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 know the meaning of peace. Word. If a man say he packing a piece, you better run. Cause in the 9 a piece represents a gun. But I represent the peace that means peace of mind. Free of man to stretch, just eating good time. I want a piece of the pie, just like the next man. Chilling hard, big yard with the Lexan. Cooling out by the pool, honey's acting fool. Enough to make a brother drool, yo, but that's cool. I want a piece of the dream to make real cream. Be a star, Hollywood, with the dream team. You know what I mean? This girl, I gotta a Can also be much greater. I'm talking about the peace that never comes to the Middle East, where the war is never seen to cease. On Earth, goodwill to all men. Words often said, but really ever meant. World War III, the Earth shatters in pieces. Is that what the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 They flawless, maybe, absolutely maybe, maybe, flawless. They be divine, the flawless, absolutely flawless. Beautiful, perfection. Beautiful, absolutely flawless. And it's no direction. good. Direction. Waiting yes. by the window with Yeah, too. It's flawless.